asielminister Faber krijgt binnen de EU geen steun voor haar plan om een uitzonderingspositie te krijgen op het Europese migratiebeleid. Vandaag kwamen de Europese migratieministers samen in Luxemburg en zij noemde zo'n opt-out voor Nederland geen goed idee. Er is niet uh, al te veel enthousiasme voor, maar ik heb natuurlijk een, een steen uh, gegooid in de vijver en in ieder geval is de boodschap is overgekomen dat Nederland een striktere beleid uh, wil hebben op het gebied van migratie. De landen zijn het er wel over eens dat er snel strengere maatregelen moeten komen voor bijvoorbeeld het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Dat is nu nog lastig, omdat herkomstlanden niet altijd meewerken. Carola Schouten is in het stadhuis van Rotterdam officieel geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van de stad. Ze volgt Abu Taleb op, die na dik 15 jaar stopt als burgemeester. Schouten was eerder vicepremier van het vorige kabinet. Ja, een GTA, maar dan in Real Life vanmorgen in Tilburg. Een man stapte vanochtend vroeg bij een stoplicht aan de bijrijderskant in een auto... duwde de bestuurder eruit en ging er vandoor. Hij reed onder meer tegen het verkeer in en over een fietspad... waarbij hij bijna een fietser aanreed. Ook beschadigde hij een bus en een politieauto. Uiteindelijk werd de dief klemgereden en getaserd. Daarna kon hij worden opgepakt en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Twee fans van voetbalclub Valencia hebben niet zo'n fantastische huwelijksreis. Ze worden vastgehouden in Singapore en mogen het land niet verlaten. Waarschijnlijk heeft het iets te maken met het feit dat ze kritiek hebben geuit... op de eigenaar van voetbalclub Valencia, Peter Lin, die uit Singapore komt. Op sociale media had het stel foto's gezet van zichzelf met een spandoek... met daarop, ga naar huis, Lin... De twee werden vlak daarna, toen ze op het punt stonden om naar Bali te vliegen, op het luchthaven aangehouden. Hun paspoorten zijn ingenomen en het is nog niet duidelijk wat het echtpaar te wachten staat. Dan nog het weer. Vanavond wat meer buien. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen ook eerst buien, later droog en zon en het wordt een graad of dertien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Die kop is er ook weer af van het tweede uur. En dan uh, ja, worden we weer geacht om mee te doen aan de televisie. Want uh, de televisie speelt ook altijd een rol. En YouTube en alles wat er maar bij uh, komt kijken. Um, welkom in uur nummer twee van deze Alternative FM. En we trappen af met een Leidse band. Hack first. En dat is dan ook meteen het begin van natuurlijk nog veel meer. Want er was er weer een die vandaag weer niet kon. En dus moesten we weer een noodverband uh, leggen. Maar goed, uh, dat is gelukt. En dat is dankzij een, uh, een collega van mij bij 3 voor 12 Noord-Holland, uh, uh, die moet ik daar en, uh, de credits voor geven. Dat is Irma van der Lubbe geweest. En die zei op een gegeven moment, Misschien weet ik er nog wel iemand. En deze dame die heeft meegedaan, of beter gezegd... ...zij heeft ook opgetreden tijdens het 25-jarig bestaan van Manifesto in Horen. Dat, uh, daar hebben we toch behoorlijk wat uh, bands uit uh, Horen en uit de omgeving van Horen. Een ode aan de West-Friese pop. En daar was ook Mila Roosendaal en die is vanavond te gast. Goedenavond. Goedenavond. Oh, ja. um, uh, niet helemaal voor mij onbekend. Want uh, ik heb eerder dit jaar nog iets mogen doen voor uh, de P60. Ook met een, uh, met een, ja, een rol voor, uh, voor 3 voor 12 Noord-Holland. Namelijk uh, interviews afnemen die zij dan weer hebben gebruikt... Uh, bij de aanloop van de popprijs Amstel en Meerlanden. Want in die rol... Uh, als bandlid van C.U. Heb jij daar ook aan meegedaan? Dat klopt ja. Als ja. bandlid. Uh... Ja. Um, daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het nu over jou zelf hebben. Um, want eerst. Uh, ja. Want hoe lang ben je met muziek bezig? Ja in principe al zo lang als dat ik me kan herinneren. Ja. Ik, uh, ik kom heel erg... Mijn, mijn achtergrond is meer dat ik heel graag klassiek piano wilde leren spelen. Ja. Maar ik ben niet zo theoretisch ingesteld. En ik vertikte het om noten te leren lezen. Ja. Dus, sorry, docenten. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ja. uh, ik, ik ben iemand die heel erg alles heeft gehoord. Dus op een gegeven moment was dat niet meer mijn richting. Ja. En toen ben ik ineens heel erg naar rockmuziek gaan luisteren. En ook als grote doel Lizzie Heel van de band heel Storm. Ja. vond ik helemaal geweldig. Maar ik weet wel dat... Uh, bijvoorbeeld rockzingen niet iets is wat natuurlijk voor mij komt. Mm -hmm. En ik ben nu heel erg mijn eigen sound aan het ontwikkelen als zanger-songwriter yeah. En daarnaast heb ik ook de basgitaar ontdekt. Mede door Madelief van Vlijmen. Zij is mijn docent. Dat is een hele belangrijke naam. Want die komt ook uit de buurt van Horen. De dat klopt zeker. Jacobs ja. Ladder en de Help Benders, geloof zeker ik. zeker ook van Madlife. Dat ja. is haar eigen project. Ja. ja, dat is haar eigen. Wat, uh, wat voegt Madelief CQ Madlife uh, toe aan Mila Roosendaal? Ja, ik zie haar echt wel een beetje als een voorbeeld natuurlijk. Ze is ook een vrouw, een ja. bassist, die uh, zingt en bas tegelijkertijd. En ze heeft mij zoveel geleerd, maar ook geholpen in mijn uh, weg om ook op het conservatorium te komen. Ja. Dus zij heeft, uh, zij heeft mij zeker wel geholpen, ook in het opnemen van mijn demo's voor mijn audities. Ja. Dus daar ben ik er heel erg dankbaar voor. Ja, uh, ja. Hoe, belangrijk is dat, uh, hoe belangrijk zijn dat soort mensen voor jou? Ik denk heel belangrijk. Ik denk dat als ik het op eigen kracht had moeten doen... dat er toch te veel twijfel was geweest. Ja. En dat ik mezelf dan terug zou houden. Uh, heeft zij ook bijvoorbeeld uh, dingen gezegd... waar je bijvoorbeeld op moet letten... of waar je op zou kunnen letten... en waar je aan zou kunnen denken? We hebben heel veel uh, gesprekken gehad over wat, uh, waar, waar ik op kan verbeteren. Zeker ook toen tijd met het opnameproces voor mijn demo's. dat Ik ik kan af en toe nog best wel mompelen. Ja. Dus dat is iets waarbij ze me ook heel erg heeft geholpen. Maar ook überhaupt, hoe, hoe zorg je nou dat een demo een beetje oké okay genoeg is? En hoe presenteer je jezelf? Ja. Maar ik denk voornamelijk het stukje zelfvertrouwen ook, wat ik heel erg van haar heb meegekregen. Ja, want uh, zo'n avond als... Uh, in Manifesto, vorige maand uh, is dat uh, geweest, in september hè, was dat. Uh, hoe belangrijk is dat soort avonden dan voor jou? Ik vind dat zelf heel belangrijk. Ik denk dat dat ook een goede plek is waarop ik nieuwe mensen leer kennen. Maar ook, ik wil natuurlijk graag mezelf laten zien en, en bewijzen aan, aan het publiek. En ik denk ook zeker dat bij een poppodium zoals Manifesto... gewoon heel veel mensen komen die, die ook echt komen naar de muziek te luisteren. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Is Hoorn een pop-minded stad? Ik denk redelijk. Ik ken sowieso heel veel muzikanten die in en rondom Horen gebaseerd zijn. zeg maar ja. Dus ik denk dat de scene daar zeker nog wel redelijk levend is. Ja. Maar ik wil natuurlijk uiteindelijk wel ook uit Horen komen... en Amsterdam ontdekken en, en verder dan dat komen. Ja, de grote stad. Uh, Precies, ja. zeker. Ja. Ja. Maar Horen is een hele goede plek <laughs> om te beginnen, denk ja. ik. Uh, je noemde muzikale inspiratiebronnen. Uh, Marcus die had op een gegeven moment toch even zitten kijken bij jou... Paramore. Paramore. Paramore? Paramore. ja, ja De band Paramore. Wat... Zeker, daar heb ik ook veel naar geluisterd. Ja, wat, uh, wat is zo speciaal en wat is de aantrekkingskracht van die band voor jou? Nou ja, Haley Williams is natuurlijk een fantastische frontwoman. En ik merk ook zeker in het wat nieuwere werk van Paramore dat de baslijntjes meer gaan aantrekken. Mm -hmm. um, ik moet wel zeggen dat ik... Ik heb natuurlijk heel veel van het oudere werk geluisterd toen ik wat meer mijn... Uh, fase had, zeg maar. Mm -hmm. Maar sinds ik ook, uh, ook studeer... Um, zeker was gerelateerd Paramore wel heel erg leuk om te luisteren. Er is een Nederlandse equivalent, hè? Die, of bijna een equivalent, die er een beetje op gebaseerd is. En dat is Ivy Fox uit Den Haag. Oké. Okay. Je je nee, daar heb je nog nooit dat, van gehoord. Nee, dat zeg me nog even uh, Nee. Maar om half tien hebben wij een uh, telefonisch interview met een van de bandleden van Ivy Fox, omdat er een nieuwe single uh, komt. En dan zullen we dat ook laten horen. En dan kun je misschien... En Marcus zegt, ja, het lijkt wel een paar, more, zegt hij zo Dus, dus, dus ja, uh, die zit er vanavond ook in. Dus, uh, nee. Maar goed, we gaan uh, straks uh, naar je kijken en luisteren. Dus dat, uh, dat doen we zo dadelijk uh, al. Uh, en als ik zeg dat we dat uh, na het volgende nummer doen... dan weet iedereen van, oké, okay, dan moeten we weer helemaal uh, scherp zijn... Um, maar eerst de nieuwe single van Eva Lima en het nummer dat heet Out of Control. Dynamische single van Eva Lima. Morgen komt die echt officieel uit. En vanavond mogen we hem al laten horen hier bij Alternative FM. Uh, ze staat er klaar voor. Uh, Mila Roosendaal uit Horen. En uh, dan moet ik even mooi en netjes het uh, blaadje erbij pakken. En het eerste nummer van dit eerste blokje van twee heet Seasons. flowers bloom in the winter and the earth cries in the summer morning peaks through the night and the birds that used to sing they all have died close your eyes temporary faith the only world in which She'll never feel safe. is ook een liedje wat zeker past in deze tijd van het jaar. Als de dagen korter worden en de avonden en nachten wat langer... dan is dit wel een mooi nummer wat je daarbij zou kunnen beluisteren. Het nummer heet Seasons. Door met nummer 2 van het eerste blokje. En dat is het nummer Make Me Stay. To blanket all for you stole my glasses, and so we ran away. You changed my perception, you make me. We gaan uh, straks in het volgende uur deel 2 uh, doen met uh, wat betreft het muzikale gedeelte. En tussendoor zullen we natuurlijk ook nog even met Mila uh, gaan praten over, ja, over alles en nog wat. Want dat is een beetje het, uh, het hele beetje het uh, verhaal. Uh, eerst uh, tijd voor een finalist voor de Amsterdam Popprijs. Want uh, ze zijn in uh, de finale terecht te Een band ...uit Amsterdam-Haarlem... ...met bijvoorbeeld Beb Lenersen. ...die hebben we hier ooit in de studio gehad... ...als drummer van Moving... ...maar hij speelt ook daarin mee... ...bij Wilson A... ...en de single die hebben ze eerder... Uh, ...uitgebracht, volgens mij aan het eind... Uh, ...halverwege de vorige maand hebben ze dat uh, laten horen... ...zit ook trouwens in het uh, releaseoverzicht... ...van 3 van 12 Noord-Holland... ...als beste release... ...en dat is deze single... ...What's the harm of smoke alarm... ...van Wilson A... when i wake up there are so many things on my mind mainly you the color blue don't forget the time we did something embarrassing you think there's something embarrassing we never play monopoly anymore because you win by being heartless you lose by being poor i don't like going after my friends i don't like the way Yeah. Um. This room has always been so very depressing. The color of the carpet has kept you guessing over the years, but you're never here. So why would you care? I am trying to be perfect when there's nobody there. I was walking around, I had to open the door for these men to come by. My entire The floor didn't want to do me harm, but they didn't install a smoke alarm. I said I wouldn't mind. It all burns down. But I sure feel something. I sure feel something. What's the course of a summer, I hear them fucking in the next room while I'm writing this song. They lie about their age and they obsess about their weight, I talk to them every day and they got nothing to say, and I think I drank way too many espressos, the blood is flowing faster, my bedroom is messy, when my soul shines through, lovely you, but I keep I sure feel something. I sure feel something. was uh, Singa en uh, we hadden haar uh, hier in de studio tijdens een 3 x 12 Noord-Holland vloedgolf. En dat was die van juli, uh, waarbij ze volgens mij niet dit nummer heeft uh, laten horen. Wel andere zaken, maar dat heeft ook uh, te maken met uh, het materiaal waar ze mee bezig is... Want het moet uitmonden in debuutalbum. En dat heeft, een, uh, ja, heeft ook meer... Uh, kijk, er wordt nog even een beetje aan de microfoon. Als je dat hoort, dan weet je dus dat het daarin zit. Uh, maar goed, uh, die is bezig met twee zijden. Wat betreft het album, er is een donkere kant en een uh, lichtere kant. Nou weet ik niet of Feelings daar nou uh, bij de donkere kant zit of de lichte kant. Maar goed... Uh, dat is een beetje de inkijk van het album wat zij gaat uitbrengen. Um, daarvoor hoorde je Wilsoné en What's the Harm in a Smoke Alarm? Vraagteken. Ze hebben nog niet zo lang geleden in het slachthuis Hanum opgetreden met een andere grote illustre band, die Iguana Death Cult. Zegt hij dat wat? Uh, Iguana Death Cult? Uh, nee, ja. nee, nee, dat niet. Nee. Um, nog even over, over jou, want uh, ja, uh, kom jij uit een muzikaal nest? Dat kan je wel zeggen, ja. ja. Zeker, ja. Mijn vader speelt gitaar ja. en uh, mijn moeder is zangdocent. Ja. Dat, uh, dat hele een zangdocent als moeder, dat, dat kan heel fijn zijn. Ja. Maar het legt ook af en toe al wat meer druk op je. Maar ik ja. denk wel dat ik zonder hen natuurlijk niet hier was gekomen... omdat ik natuurlijk heel veel inspiratie uit mijn ouders heb gehaald. Ja, um, want het is ook meteen de vraag van... kan het dan soms ook belemmerend werken... dat ze misschien een beetje bedweterig over kunnen komen... Terwijl jij net op dat moment je eigen pad aan het kiezen bent. Dat kan wel zeker. Ik weet dat ze me sowieso in alles supporten. En ook dat ze met muziek heel duidelijk hebben gezegd. Als jij zeker weet dat dat is wat je wilt. Dan moet je daar achterna gaan. Mm -hmm. Maar zij zullen natuurlijk wel een stuk kritischer zijn over gigs. En nou ja, ik verwacht natuurlijk ook eerlijkheid. Maar het is natuurlijk niet altijd wat je wilt horen. Ja, uh, want uh, dat is ook heel belangrijk. Hè? Eerlijkheid uh, dat je uh, datgene terugkrijgt. Wat je nodig hebt om jou verder uh, te helpen. Zeker, ja. ja. Uh, want de vrienden die jou, uh, ja, uh, die zeggen natuurlijk... Ja, het klinkt hartstikke goed, klinkt hartstikke goed. Maar schiet je er dan zelf ook wat mee op of niet? Voor jezelf zelfvertrouwen is dat altijd fijn om te horen. Maar ik ben wel vrij realistisch en misschien zelf ook best wel perfectionistisch en kritisch op mezelf. Ja. En ik vind het altijd heel fijn om dan achteraf met mensen erover te kunnen hebben... wat inhoudelijk beter zou kunnen voor mijn optredens... En nou ja, qua stemtechniek kan ik het natuurlijk met mijn moeder erover hebben. En ik vind het wel belangrijk om daarop te reflecteren. Ja. Uh, perfectionisme, om even weer uh, dat woord eruit te lichten. Dat hoor ik ook vaak bij songwriters en muzikanten. Dat ze soms de lat wel eens heel erg hoog leggen. Uh, kan dat dan ook een belemmering zijn? Ik denk het zeker. Ik ja. denk dat, dat perfectionisme, als je... Als het ervoor zorgt dat je juist dingen niet eruit gooit... omdat je denkt dat het niet goed genoeg is... ja, dan komt het nooit. En ik denk dat je daarin juist een balans moet vinden. Perfectionisme kan natuurlijk ook het beste eindresultaat opleveren... maar het kan ook geen eindresultaat opleveren. Geen eindresultaat, ja. ja. ja er moeten ook knopen doorgehakt worden... als het gaat om het muzikale product wat je gemaakt hebt. En ja, dat, zeker. Dat, Dan kunnen ze zeggen, nou Mila is dat niet een beetje erg overdreven? Wij vinden dat het... Uh, dan hebben we het ook over de professionals... die dan misschien uh, mee zitten te luisteren en zeggen... nou, dit is toch wel goed genoeg. Ja, wat kan toch? Ja, maar ja. goed genoeg kan altijd beter. En ik denk dat dat een <laughs> beetje een, een stukje is... waar je een balans moet vinden als muzikant zijnde. Ja, hoe, hoe, ga, uh, hoe gaan ze daar om bijvoorbeeld met de opleiding... die je volgt bij de Conservatorium van Amsterdam? Uh, Want je, je volgt de pop... Opleiding. Dat klopt zeker. Ja. ja, maar hoe gaan ze. hoe, hoe uh, brengen ze dat dan als casus uh, naar voren? Nou ja, je hebt gewoon deadlines en projecten en, en je gaat het doen. Er kan ja. niet niks staan. Dus wat dat betreft. word je wel gedwongen om met een eindresultaat te komen. en kan eigenlijk je perfectionisme het niet overnemen, zeg maar. Ja, ja. ja. ja um, over die opleiding. Je doet de pop-afdeling. Is er dan ook iets. Van, wel, van een richting die je op wil. Want je vertelde net... Hè, de basgitaar, dat is... Uh, ja, dat is een... eentje van... Uh, van uh, bijvoorbeeld nodig in een band... als een soort ritmesectie... samen met, met de drums. Uh, dat is mijn uh, bashalen kennis... over een bassist. Maar hier speel je dus gitaar. Heb je, dan een, nou, je, je hebt al gezegd... Uh, wat je muzikale voorkeuren... een beetje zijn, of de, de inspiratie... Zit het dan toch een beetje in de stevige, uh, stevige hoek? Of moeten we het daar niet zoeken? Ja, ik heb heel erg fases waar, waarin ik bepaalde muziek leuk vind. Ik denk dat als ik echt kijk naar wat mijn eigen geluid als singer-songwriter is... dat dat wel redelijk is wat ik vandaag ook heb laten horen... en wat ik ook nog ga laten horen. Yeah. Maar als bassist heb ik natuurlijk ook weer hele andere interesses. Yeah. Ik speel zelf nog niet zo heel erg lang bas... maar ik ben wel ooit basgitaar begonnen met spelen... omdat ik heel erg een crush had op uh, Victoria de Angeles... Yeah. van Moniskin. Yeah. Dus, en dat is de reden dat ik basgitaar ben spelen. Dus ik denk dat dat ook wel wat zegt over mijn muzieksmaak van tijd. Yeah. Maar dat is iets wat heel erg verandert... net als mijn interesse in instrumenten. Yeah. Uh, dat is eigenlijk uh, wat je zegt... de magie van de basgitaar. Ja. ja. Uh, vind je het ook zelf een stoer instrument... om met zo'n ding uh, in je handen te staan... en om Zeker, op het podium ja. te staan? Ik want, vind uh, dat uh, heel stoer. Ja, <laughs> ja, <want> dit, <laughs> Ik vind dat sowieso met, uh, met muzikanten. Het maakt niet zoveel uit wat voor een instrument. Ja, want uh, er is ook een band... Uh, die uit de buurt bij jou uh, komt. Die komen niet helemaal uh, uit Den Ilp kwamen ze. Uh, of komen ze. Er zijn er nu nog twee... Maar die hadden dus ook een bassiste in, uh, in de band. Sanne Strijbis. En dan heb ik het over Eurydice. Maar dat was ook, uh, dat was ook iemand uh, die uh, behoorlijk uh, met die de tekeer uh, kon gaan. Uh, dus, dus ja. ja. Uh, kijk, er de, de, ja, de, de gaat een bepaalde aantrekkingskracht uit. Toch? Of niet? Dat denk ik zeker, ja. ja. Oké, okay. uh, dus, uh, dat is de, de bas. En nu is het met een akoestische gitaar. Wat is dan het verschil tussen de, tussen de akoestische gitaar en, en, en de basgitaar? Nou ja, voor mij, uh, hoe ik een basgitaar zie... is dat natuurlijk, zeker omdat ik gewoon nog niet zo heel erg lang speel... Hmm. niet het instrument voor mij om mezelf te begeleiden. Omdat het toch wel meer een, een band-instrument is, vind hmm. ik persoonlijk. Ja. En nou ja, de gitaar is natuurlijk super veelzijdig. En daar kan ik gewoon solo mee spelen... En, en dat vind ik wel heel erg fijn aan dat ik mezelf ook kan begeleiden op gitaar. Ja, want uh, dat, uh, ook over, uh, je had het net ook over piano, maar dat had je achter uh, gelaten. Kan je het nog eigenlijk, uh, piano spelen? Met pijn en moeite zeker, ja. ja. Maar dat, uh, het is niet... Uh... Ik heb wel veel geleerd, zeg maar. Ja. Maar ik ben er wel mee bezig. Ik krijg ook harmonie en de piano op het conservatorium. Dus ja. je leert sowieso de basis weer opnieuw. Ja, dus de, uh, als de, uh, je bent er dus weer mee bezig om uh, weer een beetje... Met, uh, Zeker, ja. Is het ver gezakt, uh, de, de kennis over de piano? Hoe je dat moet... Uh... Het komt vrij snel terug, maar ja. als je me nu zou vragen om wat te spelen, dan is er wel grote paniek. Gelukkig kan dat niet, want ik zie hier geen piano. <laughs> Oké, <Okay. laughs> um, over uh, gitaristen en pianisten gesproken. Um, want uh, van de week kwam er weer een, een, een vriend, een muzikale uh, muziekvriend, die nog wat optredens uh, bezoekt. Die kwam ineens aanraking met ene heer P.J.M. Bond. En die zei op een gegeven moment... "Je ja, moet dat album eens een keer goed afluisteren... maar ik, ja, ik weet eigenlijk niet welke favorieten ik daar op moet vinden. Nou kwam hij uiteindelijk met The Battler... maar de voorschot die ik heb gegeven... was uh, toch dit nummer van uh, In Our Time. P.J.M. Bond, oftewel Paul Bond... die speelt zowel gitaar als de piano. En dit is een van mijn favoriete nummers my old man Deze Mins Volt, zoals die helemaal uh, voluit heet, uh, daar is, zit ook mee een apart uh, verhaal aan. Want hij is, uh, is eerst in Amsterdam, is hij eigenlijk min of meer opgegroeid. En voor het uh, vervolg is hij naar Liverpool gegaan, eigenlijk daar een soort van muzikale opleiding doen. Waar onder meer uh, Paul McCartney, zeer illustre naam, mensen thuis, want het was een lid van de Beatles... en dat uh, is ook een van... de mensen die... Uh, zich bemoeid heeft met die opleiding. En daar volgt deze volt dus de opleiding. Wizards hoorde je, daarvoor hoorde je... Mild Man van PJ en Bond. Uh, dan hebben we het uh, meteen... want dat is ook wel leuk... we hadden het over piano en gitaar... waar uh, Mila uh, mee bezig was. Want Paul beheerst... beide instrumenten, alleen de drums niet... Um, maar uh, over um, bijvoorbeeld, um, nou ja, wat is zegt, de muzikale opleidingen? Um, want deze minst die je net hebt uh, gehoord, uh, dat is weer in Engeland, uh, Liverpool. Uh, wat ga je nou? Uh, ja, je bent net begonnen aan het Conservatorium van Amsterdam, maar kan je dan eventueel ook nog verder met opleidingen of houdt het dan daarop? Uh, ja, voor zover ik weet kan je wel ook nog masters doen. Volgens mij zijn er ook uitwisselingsprogramma's dat je wel uh, ook naar het buitenland kan. Ja. Verder heb ik me er nog niet zo heel erg mee bezig gehouden. Omdat ik al lang al blij was dat ik het conservatorium binnen was gekomen. Ja. Dus dat ga ik eerst... Uh, doen. Ja, was dat uh, lastig om uh, binnen te komen bij het? Uh, zeker. Ja, ja. Zeker als zangeres is er heel veel competitie. Mm -hmm. Gitaar ook heel veel. En uh, ik heb vorig jaar ook auditie gedaan, toen heb ik een tussenjaar genomen omdat ik nergens was binnengekomen. Ja. En uh, dit jaar is het me wel gelukt. Ook mede, dankzij mijn het lief, want zij heeft me geholpen met mijn, met mijn auditiebandje. Ja. En dat ging gewoon heel erg goed. En toen ben ik ook direct naar mijn auditie aangenomen. Ja. Dus ik hoefde niet deze spanning af te wachten dit jaar. Ja, want dat is ook heel vervelend. Als je dus een beetje op een gegeven moment in spanning moet zitten. Van, oh, zit ik erbij of zit ik er niet bij? Precies, ja. En dat ja. was vorig jaar wel. Het duurde ook heel erg lang. Mm -hmm. En toen was ik het helaas niet uh, geworden. Ik denk achteraf wel dat dat beter voor mij is geweest. Ja. Ja. Omdat ik bedoel, ik was vorig jaar... 17, nu ben ik 18. Het verschilt natuurlijk niet heel veel. Ja. Maar dat tussenjaar heeft me wel veel rust gegeven. Waardoor ik nu gewoon met een nieuwe mindset erin kan gaan. Ja, um, wat heb je in dat tussenjaar eigenlijk gedaan? Uh, ook iets met muziek of, of wat dan ook? Ik heb heel veel met bandje gespeeld. en See you, um, ja. En heel veel geschreven kennissen opgedaan. Ik heb bij de McDonald's gewerkt een tijdje. Ja. <laughs> niet heel muzikaal, wel nee. lekkere frietjes. <laughs> en ik heb uh, ook uh, één dag in de week op een middelbare school gewerkt, mijn eigen middelbare school, het OSG West-Friesland in Horen. Ja. En daar was ik uh, assistent muziekdocent. Aha. Ja, dus, dus daar heb ik al uh, extra ervaring opgedaan. En ik weet ook dat ik niet fulltime het onderwijs in wil. Nee. Nee, uh, want want, uh, want ik kan me voorstellen, als je muziek assistent, muziekdocent bent, dan heb, heb je dan ook te maken met bijna leeftijdsgenoten die daar uh, rondlopen, of niet? Daar lijkt het bijna wel op. Ja, ik ja. heb uh, op onze school geven ze dan wel alleen een onderbouwmuziekles. Dus dat zijn de eerste en tweedejaars, dus dat is denk ik. 13, 14, 15 ongeveer, die leeftijdscategorie. Ja. Maar ik ben wel iemand die het af en toe lastig vindt om echt autoriteit uit te stralen. Ik ben daarbij niet zo lang. Ik heb een beugel, dus dat is wel... Het verschil voelt het niet heel groot. Nee. En muziek is natuurlijk ook wel een vak waar sommige mensen echt zoiets hebben van... waarom zit ik hier? Het is ook weer niet net zo belangrijk als wiskunde, om het zo te zeggen. Ja. Wat ik natuurlijk niet waar vind. Ja. Maar dat is wel lastig om zeg maar, kinderen les te geven... die eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in muziek. Ja, Maar aan de andere kant, het biedt heel veel creativiteit. Is het ook niet uh, zo? En ik denk dat jouw ouders daar, als ze zitten te luisteren... het volmondig mee eens zijn, het wakkert de creatieve geesten aan. Dat zeker wel. Ja, Ik heb ook, uh, ook veel kinderen gehad die het juist wel heel erg leuk vonden... En... Die het ook heel vet vonden dat ik zeg maar bij de lessen was. Omdat het toch met één docent voor de klas staan. Af en toe best wel lastig wordt. Mm -hmm. En nu was er net iets meer persoonlijke begeleiding. Zodat de mensen die wel echt geïnteresseerd waren. Dat die ook tot hun recht kwamen. En ik denk dat dat wel ook een goede reden kan zijn. Om toch wel dat onderwijsstukje erbij te houden. Ja. Um, dan komen we ook op het andere gedeelte uit. songwriting. Want... Ja, hoe, hoe werkt dat in het brein van, van Mila Rosendaal, zo'n beetje? Ja, mijn songwriting proces is echt heel apart. Ja. Vaak dan, uh, ja, ik weet niet. Ik kom mijn woorden bij een bepaald gevoel kijken. En meestal duurt het voor mij eerst een half jaar voordat ik zelf weet wat ik nou heb geschreven. Omdat, uh, ja, ik, ik vind het lastig om echt met een intentie te schrijven. Voor mij komt de rode draad dan later pas. Ja. Het is apart, want ik weet dat heel veel mensen juist ook schrijven... met oké, okay, ik wil dat mijn nummer hierover gaat... en als het deze structuur heeft en deze vibe... en bij mij komt het er gewoon uit. En ja. het is nice, of niet? Ja. Ja. Maar uh, is het misschien persoonlijk gerelateerd... of haal jij dan toch uit de, de verhalen die je misschien hoort... van mensen die uh, wat aan jou vertellen... en dat je denkt, hé, hey, daar zit misschien wel een liedje in? Zoiets? Ik denk dat voor mij, omdat ik natuurlijk heel erg schrijf... vanuit een bepaald gevoel dat dat wel heel persoonlijk is... Hmm. Alleen omdat ik op een best wel abstracte manier kan schrijven... af en toe denk ik dat het ook voor heel veel interpretatie mogelijk is. Zeg maar. mm -hmm. um, en ik neem ook zeker mee wat ik hoor van andere mensen. En als iets me doet, dan kan ik me dat heel persoonlijk maken. En dan schrijf ik vanuit zo'n gevoel. Een duidelijk verhaal. Uh, we gaan zo langzamerhand een beetje dit uur afronden. En een van de nieuwe singles die morgen uitkomt... Uh, is deze van Rena Holt en What He's Like... En dan moet er wel wat gebeuren. En op dit moment staat hij gewoon weer vast. Dat is wel leuk. Nou, uh, gaat een uh, kringeltje lopen. Dat, uh, dat is wel Ja, ja. Dat kan, kan wel even duren worden. Maar dat het zover is. Dus ik weet ook niet uh, wat ik uh, daar eventjes 1 uh, uh, Kijk, ja, daar komt wat. Nu komt er wat. Dus die nieuwe single, dus. What's He Like? Met your friends at a party last night And we had a couple drinks The conversation had up about you But you hadn't talked to them in a year They say you've gone a little crazy Right after we parted ways I'm so glad that we're over now I won't make such Stay good again. Yeah. En dat was hem, deze uh, Rena Holt met uh, What's He's Like. Ja, hij uh, doet het dan. Op een gegeven moment um, <laughs> valt het uh, muntje wel de goede kant op. Um, de laatste single van dit uur. Uh, ja, ik zeg het uh, nogmaals. En die komt uh, toevallig wel uit het dorp waar dit programma wordt uh, gemaakt. Ja, want uh, ook wij, hebben muzikanten, hier uh, rondlopen. En zij was in de uitvoering van de 3 voor 12 Noord-Holland in juni te gast en dat is deze Wendy Moore tot aan het nieuws tot aan het eind van dit tweede uur. Fever, me feel high. Receiver, your grip tonight. Tonight, you're gonna cross that line Single, whisper in your ear. It's just so simple. You don't have to fear, oh my dear. Follow the puppeteer. That you thought this won't last, but you couldn't be more wrong. Just like that. Got attached, and you wanted more and more. All it took was.